met het NOS-journaal. Stichting Brein daagt internetproviders UPC, KPN, T-Mobile en Tele2 voor de rechter. vanwege downloadsite The Pirate Bay. Brein wil dat de internetproviders de site blokkeren. Eerder lukte het Brein om Ziggo en Froll via de rechter te dwingen de site niet langer toegankelijk te maken. Ziggo en AccessFrol zijn in hoger beroep gegaan. Brein vroeg daarna ook andere providers om de site te blokkeren. Die weigerden. Daarom is Brein nu een rechtszaak begonnen. die dient in april. RTL heeft de eerste aflevering van het omstreden programma 24 uur tussen leven en dood eerder uitgezonden dan gepland. De omroep wilde op die manier kijkers zelf laten oordelen over de mogelijke schending van privacy. Oorspronkelijk stond de aflevering gepland voor 7 maart. Er ontstond ophef rond het programma. Toen bleek dat er patiënten in het VU Medisch Centrum in Amsterdam zonder toestemming vooraf zijn gefilmd. Voor de uitzending van vanavond hadden alle betrokkenen toestemming gegeven.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 met toestemming van de patiënt. De Amerikaanse president Obama wil actie ondernemen... tegen de hoge brandstofprijzen in zijn land. Obama komt met een overheidsprogramma dat moet onderzoeken... hoe het rijden op natuurlijke brandstoffen kan worden bevorderd, zoals biogas. Volgens Obama komen de hoge benzineprijzen... door de instabiele situatie in het Midden-Oosten. Het weer vanavond en vannacht overwegend bewolkt. Het koelt nauwelijks af. Morgen overdag veel bewolking met plaatselijk wat motregen... bij een graad of twaalf. Dit was het NOS Journaal. Aan de B-verkeersinformatie. op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch... staat tussen Best en Bokstel een file van 2 kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden. En de N279 Roermond-Den Bosch is in beide richtingen dicht... tussen Beek en Donk en Veghel. En dat komt door een ongeluk. <totstuken> We gaan direct aandacht besteden aan de tweede helft van de wedstrijd tussen Anderlecht en AZ. En ook gaan we natuurlijk naar Old Trafford straks, naar Manchester United tegen Ajax. Maar eerst delen we mee aan Rick van der Hurk dat PSV in ieder geval zich heeft geplaatst voor de volgende ronde van de Europa League, evenals Twente. En Rick, daar ben je blij mee, denk ik. Daar ben ik heel erg blij mee. 4 één mooie uitnacht. Uitstekend. Rick van der Hurk aan de telefoon. Pitcher die uh, in Amerika al een tijdje is. Uh, maand, slecht nieuws voor je. De Baltimore Orioles wilden je contract niet verlengen. En toen was het even werkloos. Nee, toen uh, op een gegeven moment, ja, als het zoals het werkt in Amerika, je gaat door een, een wave-wire heen. En uh, daar kunnen alle 30 andere teams kunnen je oppikken. En uit die 30 teams zijn uiteindelijk 10 uh, team teams die een aanbieding hebben gedaan. En uh, uit die 10 teams heb ik uh, de Blue Jays, Toronto Blue Jays, uh, uh, als nieuwe werkgever nu. Waarom heb je voor de Toronto Blue Jays gekozen? Heb je naar de pitchers gekeken? Uh, ook, en ook naar uh, de relievers uh, die ze hebben en wat ze in huis hebben. Uh, ik denk dat ik een goede kans maak om hier. Uh, om hier met het team te breken, om naar de te gaan en daar het seizoen te beginnen. Waar ben je op dit moment? Ja, ik ben op dit moment in Dunedin, Florida, waar, wij onze voorbereiding, uh, waar we met onze voorbereiding bezig zijn. Ja, springtraining is iets heel bijzonders. Ik heb het een keer bij, bij de Yankees meegemaakt. Alle teams zijn uh, vrij dicht bij elkaar geklonterd. Ze spelen eigenlijk een wedstrijd, net zoals in de Major League, uh, in allerlei formaties tegen elkaar. Uitproberen dus. Wanneer is het uitproberen klaar en weet je waar je aan toe bent? Uh, eind maart, uh, rond, 30, uh, rond 30 maart weten we precies wat er gaat gebeuren, wie in het team zit en, en, uh, en welke jongens meegaan naar Toronto. Uh, want je bent überhaupt nog niet in Toronto geweest. Je bent eigenlijk meteen uh, gewoon van uh, Baltimore of waar dan ook naar Florida gegaan. Nou klopt. Ik was in Californië uh, en uiteindelijk ben ik van Californië direct naar, naar Benito, Florida gegaan. En waar uh, we nu onze voorbereidingen uh, uh, Mee bezig zijn. Dus. Ho hoe moet ik me dat voorstellen? Een stel uh, sporters die bij elkaar komt, die kennis maakt met elkaar en uh, elkaar eigenlijk, wat betreft uh, zeg maar uh, de, de relievers en, en, en de jongens die niet zeker zijn van hun plek, uh, elkaar de tent uitvechten? In positieve zin? Ja, precies. In positieve zin. Het zijn allemaal uh, geweldige jongens. en Het is ook qua uh, team die ook een aantal dingen met, met, de, met de jongens dus Het is gewoon. Uh, je hebt gewoon een normaal gevoel, maar uiteindelijk uh, ja, je ben je wel bezig om die andere jongen het leven moeilijk te maken. In de zin van, uh, je probeert ze eruit te, eruit te vechten. Heb je al uh, wedstrijden gegooid nu? Uh, of ben je, zijn jullie nog puur aan het trainen en uh, de spieren aan het opwarmen? Ja, we zijn nog puur aan het trainen. Uh, we hebben nu uh, twee officiële trainingen, dus trainingen gehad. De wedstrijden beginnen over een week. Dus het is allemaal vrij, vrij kort en vrij snel op elkaar. Ja, ik heb die, uh, die roosters gezien van uh, een hoop van de teams. Uh, het is soms uh, twee teams op één dag spelen. Zeg maar twee formaties die dan ergens tegen bijvoorbeeld... het eerste en het tweede van, uh, noem maar wat, de Los Angeles spelen. Ja, dat klopt. Ja, de teams staan heel dicht bij, bij elkaar in de buurt hier. Uh, wij zitten beneden. Clearwater is, uh, is 10 kilometer hier vandaan. Tampa is 20 kilometer hier vandaan. Dus ja, daar zitten van allerlei teams. Dus je speelt gewoon een wedstrijd en het is... Uh, ja, echt uitproberen en zorgen dat je zo goed mogelijk statistieken uh, hebt aan het einde van de rit. Ben je al ver-amerikaniseerd, zoals dat heet? Uh, een klein beetje, een klein beetje. Ja, want de sport uh, is zo belangrijk en de traditie is zo mooi. Uh, het seizoen is alleen maar geslaagd voor jou als je inderdaad uh, Major League gaat spelen en niet terug moet naar AAA? Ja, klopt. En uh, wanneer uh, je zegt eind maart valt de definitieve beslissing... dan kan het dus ook gebeuren dat, dat je weer op zoek moet naar een team... als het niet zou lukken, waar we niet van uitgaan overigens. Dat zou kunnen, ja. Daar gaan we inderdaad niet vanuit. Ik, uh, ik voel me ontzettend goed en ontzettend fit. En uh, ja, ik, ik heb er heel veel zin in en ik weet dat ik er goed voor sta. En uh, ja, we gaan, uh, we gaan het ontzettend moeilijk maken voor die andere jongens. Nou, laten we één ding afspreken. Als jij gaat gooien in, uh, bij de Toronto Blue Jays uh, en uh, je staat op de heuvel... ik kom er een keer naar kijken. Deal. Heel goed, dankjewel Rick en veel plezier. We gaan weer Bedankt. door met het voetbal. Dankjewel. Goedjes. Het voetbal gaat namelijk weer beginnen. Op twee velden staan mensen ongeduldig te wachten op het begin van een tweede helft. Een tweede helft die bij Manchester in ieder geval straks een wissel aan Ajax-zijde gaat brengen. Ik zie daar Davy Klaassen staan, maar ik zal niet te veel vertellen... anders komt Ronald uh, helemaal niet meer aan zijn info. We gaan maar eerst uh, even naar Brussel, want daar uh, gaat de tweede helft beginnen. Dus de ander aan AZ. Tussenstand 0-0. Bloedstollend spannend zal het zijn. En Gert-Jan Verbeek zal AZ hebben gezegd... jongens, neem wat meer initiatief, dan hou je het allemaal wat beter onder controle. Jeroen, ja, als, als jij het zegt. Ja, dan, uh, ja, zeg ik. ja we, misschien heb jij verborgen camera's opgehangen in de kleedkamer. Dat schijnt tegenwoordig nee, wel normaal ik te zijn. heb gedaan alleen. Oh, is jij dat? Ja. Een uh, Verbeek die ongetwijfeld bezig is geweest met een pep talk. In de kleedkamer van AZ. En zojuist zagen we ook de beweging van Martin Haar. De assistent van Verbeek. Zo richting Elm van kom op. De Beuker in, Want dat is vooral hetgeen AZ moet doen. Wat meer krachtig zijn in de duels. Op het moment dat het in die duels komt. Het zou nog beter zijn als AZ de bal zo snel rond had gaan. Dat het uit die duels blijft. Maar dat is moeilijk gebleken in de eerste helft van deze wedstrijd. 0-0-4. Enorme kansen gezien voor Anderlecht. 1 voor Maher. Vlak voor rust. Die ging centimeters naast. En bij deze 0-0 stand uh, is AZ door naar de volgende ronde. En al oh, die ene goal voor AZ zou zo uh, verschrikkelijk belangrijk zijn. Want dat zou betekenen dat Anderlecht er 3 moet gaan maken. En ja, dat zou normaal gesproken toch een... Uh, Helskar wij worden voor de ploeg van Jacobs. Al hebben we afgelopen weekend gezien dat drie te maken tegen een zwak AZ ook niet zo heel erg moeilijk is. In ieder geval nu nog 0-0 en de aftrap is daar geen wijzigingen. De reservedoelman de reserve -doelman van AZ Heiblok heeft wel even een warming-up gedaan. Maar dat doet hij altijd en uh, daarna is hij weer gewoon gezitten. De Belgen raakten daarvan een beetje in de war, maar Esteban staat gewoon onder de lat. Het is een vrije trap, voorhanden legt, links achterin. En dus kunnen we rustig gaan kijken op dat andere veld met die andere Nederlandse club. De andere Nederlandse club, die Ajax heet, die op dit moment uh, iets na rust nog op 1-1 staat op Old Trafford. Stuart Pearce zit op de tribune, Roberto Mancini zit op de tribune, maar ook Harry Redknapp. Men kijkt um, ja, naar Engelse voetballers, maar ook in de etalage bij Ajax. Staan er een paar met een prijskaartje om een uh, nek te voetballen, Ronald? Een heerlijke citroencake, Jack. Want die vergeet je dan natuurlijk. <laughs> maar, nee, ja, je, hebt helemaal, je hebt helemaal gelijk. Het zit helemaal vol. Het is 1-1. Je had het over een wissel. Ik weet alleen niet waar je dat op baseert. Maar. Ik zag, ik zag Klaassen staan waar? Ja. Oké, okay, ja. Nee, dat klopt. Klaassen is inderdaad in het veld gekomen voor... Van de geer, uh, jongen. Dico Koppers. Ik acht uur op de zaakt, ja? <laughs> Zo, Vroeg alweer, Jack. Ja, nou, dat maakt jou niks uit. Dan ben je een half uur later dan normaal. <laughs> <laughs> het is 1-1. Het is 1-1. Het is tussen Manchester United en Ajax en inderdaad is Klaas in het veld gekomen voor Dico Koppers Koppers raakte geblesseerd kort voor Rust al na een actie van Klappelie aan de ik kreeg ook nog een keer een bal van de hoofd geschoten. We, we gaan even naar Anderlecht. Naar de serieuze collega Jeroen Nelson. Ja, 0-0 uh, in de 48ste minuut. Zet Ronald alsjeblieft dicht, anders blijf ik er straks ook nog in hangen. Met, uh, met een bal op Holmen. Die uh, wordt gestuurd aan de linkerkant van het veld AZ probeert aan te vallen. En moet ook weer in de eerste minuten van deze wedstrijd in Brussel... de eerste minuten van de tweede helft uh, zien te overleven. Want iedere seconde gaat tellen voor AZ. Iedere seconde dat uh, deze stand nog op het bord blijft staan is belangrijk. En is AZ dichter bij de volgende ronde. Dichter bij de ontmoeting met Udinese. Want dat wordt de tegenstander van AZ of Anderlecht. Udinese won gemakkelijk in Saloniki, Griekenland van Pauk. En dat wordt dus uh, in Italië de volgende opponent. Een mooie opponent. Maar wat zullen beide teams daar graag tegenover willen komen? Nu is het Anderlecht met Bocani Die uh, het veld geheel oversteekt met zijn achtervolger Marcellus. Die hem niet los moet laten om hem ook op te als er eventueel een voorzet vanaf de zijkant komt. Die komt er nu op Jovanovic. Oh, over, over. Over het doel Jovanovic. Met een geweldige kopbal bij de eerste paal. En dat scheelt niets. Het scheelt echt helemaal niets. Maar het is uh, genoeg voor AZ om deze 0-0 stand op het bord te houden. Esteban echt gezien. Die had nooit bij die bal gekomen. De voorzet vanaf de rechterkant. Jovanovic komt maar, maar net over. En zo hebben we de eerste grote kans van de tweede helft ook gezien. Voor uh, AZ. Maar hetzelfde resultaat als in uh, de eerste helft. Geen... Doelpunt voor Anderlecht en dat is belangrijk. Ronald, gaat het weer een beetje? Nee, het gaat, het gaat weer. De, de lach is eruit. We spelen vier minuten in de tweede helft. Manchester United en Ajax. Dat is nog altijd 1-1 met dus een nieuwe man. Misschien had u dat meegekregen. Klaassen is gekomen voor uh, koppers. Anita speelt nu linksback en een uitbraak van Manchester United over de rechterkant. Nani Berbatov gevonden. Ah, op de rand van het schafstofgebied. Bal wordt uh, teruggelegd op Rafael. Vervolgens uh, Nani weer aan die rechterkant met uh, een speler van Ajax voor zich. Uiteindelijk komt de bal in uh, het schafstofgebied en wordt hij weggewerkt door uh, Jan Vertongen overgenomen door Lodero rond uh, de middenlijn. en Dan probeert Ajax eruit te komen met uh, Sulemani. Ja, die houdt hij bal dan toch binnen. En kan vervolgens wat stapjes voorwaarts maken. Lodero wegsturen aan de linkerkant. Eusbilic is de maker van de Ajax-treffer geweest. Dat gebeurde dus kort voor rust. En dat is Lona werken voor de jonge Amsterdammers die wat moeizaam begonnen. Maar uiteindelijk na de goal van Hernandez van Manchester United de schroom van zich hebben afgegooid. Lekker een beetje voetballen. Je blijft natuurlijk toch altijd een beetje met de gedachte zitten. Ja, Manchester United is hier niet met op volle oorlog te verschenen. En hoe moet je het voetbal van Ajax wegzetten. Nou, wees gewoon trots op dat dit jonge elftal dit kan bewerkstelligen op een full Trafford. Dit is al de wereld. Paas in de middencirkel naar de Jong. Draait weg bij Park. De Jong nog altijd in de as van het veld. Speelt de bal naar Klaassen. In combinatie met de Jong. En dan is daar net nog op het laatste moment Jones die de bal terugspeelt naar de Gea. En de Spaanse keeper met een lange bal. En direct ook een assist voor Hernandez die aan de rechterkant de bal binnenhoudt. Meegeeft aan de lopende Nani. Maar die wordt achtervolgd door Eriksen en dan maakt Nani ook nog eens een overtreding op de Deen van Ajax. Even die spelers van Ajax met een prijskaartje dus om de nek. En in de, in de belangstelling van dit Manchester United. Manchester United dat Ajax de bal nu weer op Ajax verovert. De Gea met het balbezit. 51 minuten inmiddels achter de rug. En 1-1 rug en de stand bij Manchester United en Ajax. Geweldige Europa -cup avond. Een ouderwetse avond in Brussel. Waar het 0-0 staat tussen Anderlecht en AZ. En AZ nu weer wat aanvalt en een kans krijgt via de rechtsbuiten. Via Berends die uithaalt. En uiteindelijk is het geen probleem voor Proto waar nu Anderlecht weer aanvalt. Aan de andere kant, Anderlecht moet meer en meer risico nemen. En daar kan AZ ook wel eens gebruik van gaan maken als het het hoofdje erbij houdt. En de situaties die gaan ontstaan beter moet uitspelen dan we de laatste minuut hebben gezien. Want Anderlecht neemt al meer risico. En er ontstaan dus al kansen voor AZ om het goed uit te spelen aanvallend gezien. Maar ze durven nog geen keuzes te maken. Het is misschien ook nog niet helemaal verstandig. Om met veel meer mensen naar voren te gaan dan de 2-3 die daar al staan bij AZ. Nu een overtreding van Maher. Dat is een vrije trap voor Anderlecht aan de rechterkant van het strafschopgebied. Biglia, de captain, is erachter gaan staan. En dus Juhaas weer mee naar voren. Bokani sterk in de lucht. En ook Gillette staat daar. Zilewski heeft zich gemeld. Het zijn allemaal aardig sterke koppers. Als die maar worden afgeschermd, dan hoeft AZ zich in deze situatie geen zorgen te maken. De bal gaat terug. Dat is verrassend op Jovanovic, die uithaalt. Dat schot wordt geblokt. Dat is voor AZ prettig, want er was niemand die erop had gerekend. Elm schiet de bal omhoog. Vooral niet weg, maar vooral heel erg hoog. En dus is AZ nog niet uit de zorgen. Bal opgevangen aan de linkerkant door Jovanovic. Jovanovic, met Bocani tegenover zich. Wordt verdedigd, Jovanovic door Marcellus, Elm en Martens spelen allemaal om de bal. Maar uiteindelijk is die bal nog altijd bij Jovanovic. Biglia kan doortikken, maar maakt een fout. En dan kan hij zetten snel uitkomen met Berends en Eltendoor. Eltendoor wordt vastgehouden, maar Berends is weg als hij goed wordt aangespeeld. Berends aan de rechterkant van het veld komt hier langs. Nee, hij komt er niet langs. En dan moet er denk ik straks nog wel een gele kaart uh, volgen voor een van de spelers van uh, Anderlecht. Omdat Eltendoor werd vastgepakt. Dat moet de scheidsrechter toch gezien hebben. En wat doet die scheidsrechter dan als uh, Martens zegt van je moet toch. Geel geven tegen Provenza, dan doet Provenza juist hetgeen waar Portugese scheidsrechters uh, onbekend staan. Die geeft Martens een gele kaart, omdat hij dus vraagt om geel. En dat is uh, ja, vervelend voor uh, Martens, die wel gelijk had, maar vragen om een gele kaart, dat is nooit zo netjes. Hij had wel degelijk een punt, want Eltador wilde meegaan in die countersituatie van AZ, werd vastgepakt. Scheidsrechter gaf terecht voordeel, want daar zegt dat de bal Berens levert uiteindelijk in. En dan als het echt een, echt een goede scheidsrechter is, een topscheidsrechter, dan geeft hij alsnog een gele kaart aan de speler van Anderlecht. Dat was Kleistan die uh, Eltendoor. Moest tegenhouden om niet mee te kunnen in die countermogelijkheid. Vrije trap is er. Ja, wat doet hij nu? Hij gaat nu alsnog... Uh, nou, dat is toch dat is ongelooflijk. Hij gaat nu alsnog... Nadat Elm uh, ongeveer drie minuten heeft hem op hem uh, om te staan inpraten over die situatie met Elton Nu gaat hij alsnog naar uh, Clestant toe om de gele kaart te geven. Ja, hij, hij doet het natuurlijk uiteindelijk goed, want hij doet precies uh, wat hij moet doen. Alleen de manier waarop het gebeurt is echt ongelooflijk. Hij laat zich beïnvloeden door Elm. Die heeft gezegd van ga je het nog doen over? Uh, hoe zit dat? Nou, uiteindelijk gaat hij het dus doen. Het heeft een paar minuten geduurd. Twee gele kaarten dus. één voor Martens en één voor Kles AZ heeft de bal. Aan de rechterkant van het veld. Berens. Berens heeft de schacht tegenover zich. Berens gaat buitenom. Binnendoor. Wat doet hij? Kappen draaien. Voorzet met links. Daarbij de tweede paal komt Martens. En hij zit erin. Het is een doelpunt voor AZ. Het is Maarten Martens die het doet. Met een geweldige volley. Juist Maarten Martens de Belg. De man die niet goed genoeg was voor Handelrecht. Hij hij haalt hier zijn ultieme wraak op de ploeg waar hij opgroeide. Op de club waar hij opgroeide, maar niet doorbrak. En AZ staat op voorsprong. Hij doet het cool. Hij doet het alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Maar wat een belangrijke goal voor AZ. De voorzet van Berens met links hoog bij de tweede paal. Wordt Martens losgelaten door Wasilewski. En hij haalt in één keer uit. Doelpunt. En dat betekent dat Anderlechter nu drie moet maken. Hij heeft een beetje geluk Martens, want de bal wordt nog lichter aangeraakt door Wasilewski. Maar wat maakt het uit? Het is voldoende voor AZ Proto met de handen naar het hoofd. Zoals vele, vele supporters van Anderlecht nu gaan zitten en moeten toezien hoe volstrekt tegen de verhouding in AZ op voorsprong is gekomen. Wat maakt het uit? Het is stil in het constant van de Stokstadion. Op één vak na. Daar zitten de 1100 uit Alkmaar meegereisde supporters. Want AZ is dichtbij de volgende ronde. Drie doelpunten moet Anderlecht maken. En dat moet het doen in 35 minuten. Maarten Martens, de man van AZ. Opvallend moment, Na nou, 56 minuten bij een 1-1 stand, Manchester United Ajax. Maar eerst even kijken naar de bal, want daar is Dodero en die schiet maar net over de goal van Manchester United heen. Ik zie namelijk dat Henny Spijkerman met het grote wisselbord aankomt lopen, twee blaadjes in de hand. En tegen de vierde man zegt, uh, Jochie we gaan wisselen. Ja, ik stond je al een tijdje te roepen. Ja, dan pak ik dat bord maar zelf even voor je. Het zal de tweede wissel zijn voor Ajax. Overigens voetbalt Ajax gewoon lekker opbevangen op dit veld in Manchester. En als Malky bij Ajax in de spits had gestaan. Had Ajax zelfs nog voorgestaan. Dan een heel aardige actie van Soleimani aan de linkerkant. levert een voorzet op. Net iets achter Lodero. Die wel probeerde om hem met de hak achter de Gea te krijgen. Dat lukt alleen Malki in de Nederlandse competitie. Lodero niet. En daarom is het dus nog altijd 1-1. Daarna overigens nog een aanval van Ajax. Waar wat gevaar in zat. Maar ook weer Lodero. Die de bal niet langs de Gea kreeg. Nu weer Ajax. Want het verovert de bal steeds razendsnel. En komt er dan snel uit. Vier vleugels. Nu Soleimani speelt de bal naar Eusbilic. Op de penalty stip. Tweede keer dat Eusbilic mag schieten. De eerste keer ging hij erin. En nu speelt hij hem tegen Smolinga aan. Gaat vervolgens. En dan is Eusbilic nog even een verhaal halen bij Scomina Zegt was dat geen hensbal. Maar Scomina geeft aan waar naar zijn idee die bal kwam. Namelijk op de borst van de verdediger van Manchester United. Gaat wel over de achterlijn. En dus komt er een corner aan voor Ajax. ...te nemen door Eriksen vanaf de linkerkant. Vertongen is mee voorin. Ook al de wereld. En de Jong is er ook. Bal komt bij. De tweede bal en de kopbal van de Jong. En een miraculeuze redding van de Gea. Noodzakelijk op de lijn bijna niet te kloppen. In de lucht bijzonder zwak. Maar dit is een specialiteit op die vlammende kopbal van uh, Sim de Jong. Op die corner van Eriksen. Wat een goed moment weer voor Ajax. Maar wat houdt dan die Spaanse keeper toch? Mensen is United op de been. Want dit is een fase waarin Ajax de basis. Komt weer een corner. De Gea blijft staan. De bal wordt weggekoopt door Jones. Omgehaald door Vertonghen. Maar uiteindelijk gaat hij over de achterlijn. En is dit moment voor Ajax weg. Maar die... Uh... Kopbal van de Jong. Wat een fantastische kopbal. Snoei en snoeihard. Maar De Gea laat zien dat hij absoluut veel kwaliteit heeft. En met een katachtige reflex voorkomt hij de tweede treffer van Ajax. Ajax dat inderdaad zometeen gaat wisselen. Wie oh wie mag er zometeen in gaan komen. Dat is de zuid afrikaan Cerrero. Voor wie? Daar moeten we nog even afwachten. Want de aandacht gaat nu uit naar Evans en die Die klaarstaan bij Manchester United om in te vallen. Sir Alex Ferguson wil winnen. Zoveel is duidelijk. Voorlopig staat het 1-1 na 59. Een Ruim een half uur nog heeft Anderlecht om drie doelpunten te maken. AZ staat voor in Brussel. En drie doelpunten zijn er voor Anderlecht nodig om AZ alsnog uit dit toernooi te gooien. De eerste kans op een doelpunt komt misschien nu met een vrije trap van Biglia. Aan de rechterkant alles en iedereen mee bij Anderlecht. Esteban twijfelt wat. Wordt uh, geholpen door Moisander. Moisander die ook een duw krijgt. En dat heeft de scheidsrechter goed gezien. Fluit in het voordeel van AZ. En AZ krijgt dus een vrije trap. Jongen, wat een verhaal is dat Maarten Martens uh, vandaag ook opgeroepen voor het Belgische elftal Voor het eerst sinds uh, 2010. Maarten Martens die bekroont ook nog die selectie voor uh, de Belgische selectie. Met een doelpunt in het stadion van Anderlecht. Zoals gezegd, hij uh, groeide hier uh, voor een groot deel op. Maar speelde maar 12 minuten in het eerste elftal Waarna hij naar uh, RKC vertrok en uiteindelijk bij AZ terecht kwam. En bij AZ, waar hij het eerste deel van deze... Uh, competitie geblesseerd was doet hij het sinds hij terug is wel uitstekend en nu heeft hij dus ook zijn doelpunt te pakken op de grond waar hij dat zo graag wilde want waar kan je het beste je klasse tonen dan in het hol van de Leeuw waar je vandaan komt Maarten Martens doet het prachtig Balbezit voor AZ. Achterin is voor Viergever. Terug naar Esteban. Want AZ moet in deze fase vooral even overleven. Even niet de bal willen rondspelen. Niet te, te moeilijk doen. Gewoon knallen in de duels. En zorgen dat de komende minuten er geen kans komen voor Anderlecht om toch nog terug te komen in de wedstrijd. En te zorgen voor paniek wellicht achterin bij AZ. Voorlopig is de bal aan de andere kant van het veld. Bij Kouyate. Kouyate onder druk gezet door Elton Die hard werkt. En dat harde werken heeft bijna resultaat. Maar toch kan Anderlecht door met Jovanovic. Jovanovic... In de middencirkel speelt de bal naar de rechterkant naar Gillette. Gillette heeft Suarez bij zich. Suarez aangespeeld. Nu ter hoogte van het strafschopgebied van AZ. Waar Paulsen verdedigt. Hij springt op het moment dat Suarez trapt. De trap komt dan tegen het lichaam op van Paulsen. Waardoor AZ lang kan wegtrappen. En dat doet richting Eltendoor. Eltendoor valt goed in hoor. Want gaat nu het duel aan met Kouyaté. Kouyaté die de bal leek te hebben. Maar Eltendoor gooit er uh, fysieke kracht in. En met die fysieke kracht dwingt hij uiteindelijk een vrije trap af. Voor AZ en daar is dan niemand van Anderlecht het mee eens. Vooral Hugh niet de Hongaar. 2009 nog de beste verdediger van België. En het klagen van de Hongaar, dat hebben we dus al eerder gezien, levert hem dan een gele kaart op. Dat maakt voor de eventuele volgende rondes niets uit. En bij AZ zijn er wat dat betreft ook nog geen schade gevallen. De enige twee die op scherp staan zijn Paulsen en Gudmundsson. Bij een gele kaart moeten die de eerste wedstrijd van de volgende ronde missen. En daar kunnen we over spreken, want het is nog een half uur. En AZ mag toch echt wel voorzichtig, misschien wel stevig voorzichtig gaan denken aan die volgende ronde. Met deze 2-0 voorsprong over twee wedstrijden. Het is hier 1-0. En AZ won de eerste wedstrijd al met 1-0. De bal ligt op ruim. 30, ik denk misschien wel 35 meter van het doel van Proto. Elm gaat het toch proberen met een van zijn uh, specialiteiten het nemen van de vrije trappen. Rasmus Elm, de tweede goal van AZ zou de definitieve knockout betekenen voor Anderlecht. En hij kan het natuurlijk wel. Elm trapt, Elm trapt, Elm trapt. Oh, dat scheelt maar een meter. Wat een knal zeg van Rasmus Elm. Een meter naast het doel van Proto. Die uh, heel relaxed staat. Alsof hij het allemaal op tijd zag aankomen. Nou, Ik denk dat het ook zoiets. Een meter of uh, anderhalf naast zijn doel belandt de bal Proto. Een wissel komt er aan de kant van Anderlecht. Dat wisselt vol aanvallend. Want Kabangu komt er in de Congolese van 26. En naar de kant gaat de schacht. Het is een aanvaller voor een verdediger. Natuurlijk moet hij dat wel doen, Jacobs. Wil hij een kans blijven houden. Anderlecht zal snel moeten scoren. En ja, Ronald. Ik zei... Het vorige week al een aantal keer. Het zou uh, misschien toch mooi zijn als Ajax er nog eentje bij prikt. En daar hebben ze de beste mogelijkheden voor gehad. De mannen van Frank de Boer. Maar het staat er altijd 1-1 na 62 minuten. Geen de kaart voor Siem de Jong. Doorgebroken Jones tegen de vlakte gewerkt. En het is duidelijk. Manchester United is niet tevreden. Sir Alex Ferguson is niet tevreden. Hij heeft de eerste helft gewoon rustig op de bank gezeten. Maar houdt zich nu al enige tijd op. Langs het veld. Geeft aanwijzingen. Is Gerard aan het coachen. En wil gewoon deze wedstrijd winnen. En ziet dat zijn elftal in gevaar komt tegen Ajax. Niet voor niets wordt Paul Scholes er eruit of bijgehaald, uh, is uit de trainingspak gekomen en staat inmiddels in het uh, elftal. Hij moet ervoor zorgen dat Ajax niet meer richting de Gea kan komen. Hij moet de balans in het uh, elftal gaan bewaken. De balans die volledig zoek was. Want uh, Ajax dende er werkelijk over Manchester United heen. En hij is nu de patrol. Hij is coacht, hij zet ze neer en hij doet precies wat uh, Ferguson uh, wil en vanaf de kant ook staat te schreven. En dat gaat zodanig goed dat Ferguson inmiddels weer zijn plekje opzoekt in de dugout. En dat uh, het uh, verder goed is zo. was zelfs uh, wel wat dreiging van de Manchester United. En Ajax, Ajax moet zich weer even herpakken. Nu een foutje van uh, diezelfde Skolls in de voeten van uh, Lodero. Lodero, 10 meter over de middenlijn. Paast de bal naar Serrero. Hij dus uh, de invaller voor Eriksen gekomen in het Ajax-helft. Eus -Bilic van rechts naar binnen en dan heeft hij de vrijheid gecreëerd. En moet hij de bal naar Lodero spelen, maar Skolls zit er dan tussen. En uiteindelijk met vereende krachten komt Manchester United eruit. Niet meer dan dat. Want de bal komt op de Ajax-helft terecht. Gewoon in de voeten van Vertongen en Alderwereld. Die weer kunnen gaan opbouwen. Berbatov is de meest vooruitgeschoven. Pion gaat dan wel wat stoorden, maar gooit daar niet al te veel energie bij. Van Rijn speelt de bal weer terug. Halverwege eigen helft richting Alderwereld. Vertongen, de aanvoerder, Anita, nu spelend als linksback. Heeft de bal. 10 meter voor de middenlijn. Serrero zakt uit. Zuid-Afrikaan dus. Creatieve middenvelder die aan het begin van het seizoen nog wel eens speelde. Tijdens de vriendschappelijke wedstrijden van Ajax. En misschien op wel op weg leek naar een definitieve plek in de selectie. Maar door blessures toch eigenlijk weinig speeltijd heeft gekregen tot nu toe. Bij Ajax. Gekomen dus van Cape Town. Al de wereld nu met een diepe bal richting die Serrero. Ja dat is wat ongelukkig. Want dan moet hij een luchtduel aangaan met Smalling. En Smalling is twee koppen groter en wint dat duel dus op het gemakkie. Manchester United. Probeert er dan uit te komen. Maar de zorgvuldigheid is dan ver te zoeken als de bal richting de rechterkant gaat. Waar Berbatov hem niet kan binnenhouden. Ajax dus weer mag gaan ingooien. Balans maar weer eens opmaken. 65 minuten onderweg in uh, dit uh, stadion Old Trafford. Manchester United 1, Ajax 1. Een minuutje minder gespeeld in Brussel tussen Anderlecht en AZ. AZ staat op voorsprong 1-0 door de goal van Martens. En AZ heeft de zaken redelijk onder controle. Al doet het af en toe nog een beetje ingewikkeld achterin. En dat levert dus zojuist een kans op voor Suarez. Die uh, eerst uh, langs Maher via een hoogstandje kwam. En uh, daarna dicht in de buurt bij Esteban. Net een uh, teenlengte tekort kwam om goed te kunnen inschieten. Ook omdat Esteban er goed uitkwam. Kans voor Suarez dus verkeken. Opnieuw handel echt dat met de moeder hoop bijna aanvalt. Ook T is mee naar voren. Die neemt de bal nu mee, maar niet goed genoeg. Trapt uit frustratie bijna een reclamebord in drieën. Dat is nog een ouderwets reclamebord, niet zo'n uh, digitaal ding. Daar uh, richt je wat meer schade mee aan dan uh, deze kartonnen versie. Het reclamebord staat er nog. Kouyaté zijn voet leeft ook nog. En dus moet hij helemaal terug om de doeltrap van Esteban te gaan opvangen. En AZ krijgt meer en meer ruimte om aan te vallen omdat er dus nog maar drie verdedigers over zijn aan de kant van Anderlecht. En Elterdoor, ingevallen voor Benschop. Wellicht geprikkeld door de uitspraken van zijn coach. Die heeft gezegd dat hij geen stappen voorwaarts meer maakt. Elterdoor doet het uitstekend als invaller. Wint veel duels, is uitstekend aanspeelbaar. En speelt eindelijk weer zijn goede wedstrijd. Nu een bal van de rechterkant en Holmen in de korte hoek. Maar de vlag is al omhoog voor buitenspel van de Australier. Het is ook een redding overigens van Proto. En dat heeft de assistent goed gezien. Het is buitenspel voor Holmen. Die de bal ook niet in het doel kreeg omdat Proto goed redde. Links onder in de hoek lag de, de 28-jarige doelman van Anderlecht. Die bezig is aan zijn zevende seizoen. En AZ staat dus op voorsprong omdat het die doelman één keer heeft gepasseerd. En dat heeft het gedaan via een prachtige volley van Maarten Martens. Met wat geluk, want Wasilewski de rechtsback die meeliep. Maar te laat was, zat er nog wel even aan. Waardoor de bal uiteindelijk in het doel verdween. Maher heeft de bal gegeven aan Paulsen. Paulsen terug naar Viergever. Viergever gaat wellicht lang inspelen. Die doet dat richting Elten door. Zoals gezegd voortdurend aanspeelbaar. Nu krijgt hij weer een duw van Kouyaté. Ja, die Kouyaté... Die is uh, tot nu toe niet gewend geweest dat hij dit soort stevige duels aan moet gaan met uh, de spits van AZ. Met Benschop lukte dat kennelijk maar niet voor Benschop. Maar nu staat door daar. En voorlopig heeft uh, T nog bijna geen duel van hem gewonnen. En als je het deed maakte hij een overtreding. Ook nu is de vrije trap inmiddels genomen en de bal naar de rechterkant gespeeld. En daar komt Berens. Die komt net te kort om hem uit te halen. En weer een kans dus voor AZ. Dat het veel beter doet in de tweede helft. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met dat ruggesteuntje. De goal van Martin. Maar AZ is uh, misschien zelfs dichter bij de 2-0 dan dat uh, Andelrecht kans heeft om terug te komen in de wedstrijd. Nu weer een overtreding. overtreding gemaakt door Gillette op Elm. En een vrije trap voor AZ. Een meter op 15 over de middenlijn aan de rechterkant van het veld. Goeie kans toch voor Berens. Nu op het laatste moment wordt gestuurd in het strafschopgebied door Klesstan. Die mee was om te verdedigen. Bal de vrijtrap trap is genomen. En Elm laat zich dan wegzetten. Te gemakkelijk door Jovanovic. Jovanovic met een hakje terug naar Biglia. Biglia. Maar AZ jaagt nu ook beter af dan in de eerste helft. Doet eigenlijk alles beter dan in de eerste helft. En zo tikt de klok in het voordeel van AZ. Nog een minuut of 23. En dan is AZ naar de volgende ronde normaal gesproken. Want Anderlecht, zoals gezegd, moet drie doelpunten maken. 68 minuten gespeeld op Old Trafford. Manchester United 1-Ajax, 1-Ajax. Vooral weinig productie in het verder komen. En mede daarom kan je zo tevreden zijn over het elftal van Frank de Boer tot dusver op uh, Old Trafford. Want het elftal voetbalt met Durf, wint ook duels. En heeft uh, fases gehad waarin het gewoon sterker was dan Manchester United. Jammer alleen voor Ajax dat het niet alle kansen heeft benut die het zelf heeft gecreëerd. En is blijven steken eigenlijk op die ene goal van Eusbilic voor rust. Dat had het al heel snel een goal tegengekregen door Hernandez na een minuut. Nu wordt Smalling opgejaagd door Klaassen. De bal moet terug naar De Gea. Lange bal van hem. Komt terecht in de middencirkel. Bij, bij wie? Nou, bij Jones. Die als centrale verdediger is begonnen. Maar nu als controleur speelt op het middenveld. Daar eigenlijk De Jong moet opvangen. En daarnaast speelt dan Scols op Serrero. Nu is er veel ruimte omdat Paddock goed wegloopt bij twee middenvelders van Ajax. Paddock kan richting het strafsoppgebied. Pas de bal uiteindelijk naar Berbatov aan de rechterkant. Maar omdat dat zo ontzettend lang duurt, staat Berbatov inmiddels al buiten spel. Ja, dat had Park toch al veel eerder kunnen doen. Want Berbertov stond al een tijdje te roepen. Maar omdat hij het zo laat doet, gaat de vlag omhoog. En dan uh, is dat alleen maar natuurlijk in het voordeel van Ajax. Dat nu met uh, de jongen het bezit heeft. Speelt de bal naar de rechterkant van Rijn. Durven, dat is dus ook opkomen voor een rechtsachter. Richting de punt van het Schassopgebied. Overstapje is dat van Eusbilic. Komt niet terecht bij Klaassen. Het uitverdedigen van Jones en van Evans. Maar Evans kan de bal alleen maar over de zijlijn spelen. En dus houdt Ajax de druk er weer even op. Ajax, ja, dat straalt een soort verbetering. Uit. Je ziet het bij de jonge jongens. Ze durven, ze komen mee op. En ze gaan de duels aan. En ze zijn dus niet meer bang voor die mannen in die rode shirts. In de wetenschap dat dit voorlopig de laatste wedstrijd op dit niveau is. Vertongen bijna in de problemen gebracht door de jong. In de middencirkel als Hernandez er bijna tussen zit. Als die twee elkaar de bal toespelen. Vertongen moet vervolgens terug. Omdat hij opgejaagd wordt door Jones. Al de wereld in de middencirkel aan de Ajax helft. Vervolgens is er vrijheid bij Anita. De linksachter speelt Serrero aan. Krijgt hem weer terug van de Zuid-Afrikaan Anita. Dan Weer wat voorwaartse stappen. Serrero in de middencirkel. Balletje in de as van het veld. Te makkelijk doorzien door Skols. Hij probeerde Klaassen aan te spelen. Vervolgens probeert Skols en Anders aan te spelen. En dat is weer doorzien door Jan Vertongen. Het balbezit is er dus weer voor Ajax. De Jong kijkt eens wat om zich heen. Serrero biedt zich aan aan de linkerkant. Komt weer naar de as. En vervolgens zegt Anita: geeft die bal maar aan mij. Een paar meter over de middenlijn. Aan de linkerkant wilde hij hem wel hebben. Weer een korte combinatie. Lodero zakt even weg uit de spits. Ajax is even aan het breien. De Jong nu. Duurt lang voordat hij opgevangen wordt. Skol stapt nu uit. En dan gaat de bal naar Klaassen. Weer een etage terug naar Alderwereld. En bijna iedereen van Manchester United nu voor de eigen 16. Alleen Hernandez staat nog op de Ajax helft. En daar staat Vertongen dan bij. En zo speelt de Ajax de bal rond. Met de Jong, met Anita. Dan gaat er een wat risicovolle bal komen. Richting de andere bek. Achter van Rijn. Dat is jammer. Rond de middenlijn. Bal weer naar Alderwereld. Nu gaat Hernandez wat scoren storen. En dan gaat Alderwereld wat versnellen. En dan ja, geeft hij een bal richting Soleimani. Die zo hard en hoog is. Dat hij over de Servië heen gaat. Weldek gaat erin komen voor Berbato. En dat is de laatste wissel die Manchester United kan doorvoeren. Het is voorlopig na iets meer dan 70 minuten. Nog altijd 3-1. Of uh, ja, 3-1 over twee wedstrijden. 1-1 op dit moment. En met deze wissel gaat er ook een streep door de 900ste wedstrijd van Ryan Giggs voor de Red Devils. 70 minuten onderweg in Brussel. 1-0 de stand voor AZ. Een frustratie neemt toe bij uh, zowel de spelers als de supporters van Anderlecht. Frustratie richt zich. Vooral op de scheidsrechter Proenza uit uh, Portugal. Omdat uh, die in de ogen van uh, de Anderlecht supporters en spelers te veel beslissingen neemt in het voordeel van AZ. Ik denk dat dat allemaal wel meevalt. Het is vooral frustratie na het missen van al die kansen en de treffer van Martens. Het heeft geel uh, opgeleverd voor Bocani die daardoor de volgende ronde eventueel... Voor moet missen. Er komt een schot aan dat maar net naast gaat van Suarez. En dat is dus de volgende poging waar er nu nog meer frustratie komt. Omdat volgens velen de bal is aangeraakt door een speler van az viergever. Maar dat is niet het geval. Het was Gillette die de bal aanraakte. en Dus is het gewoon een doeltrap. En dat uh, levert dus nog meer frustratie op aan de kant van Anderlecht. Het ongeloof ook op de gezichten van de spelers van de Belgische koploper. Omdat ze, en dat is wat we begrijpen, zoveel kansen hebben gemist. Vooral in het eerste deel van de eerste helft. En nu uh, ja, uh, is het gewoon de wanhoop die ervan van afstraalt. En de wanhoop heeft uh, AZ. Toch afgedwongen in de tweede helft zeker. En in de eerste helft heeft AZ vooral geluk gehad. Daar moeten we ook niet kinderachtig over zijn. zit aan de linkerkant is voor, nee voor Klesstan. Klesstan wil gaan ingooien. Laat dat aan AZ. Omdat de assistent scheidsrechter heeft gezegd. Jij hebt de bal als laatste geraakt. En dus mag Rijne inmiddels in de ploeg gekomen voor Marcellus. Die al op geel stond. Reine. Mag die inworp gaan nemen. Doe dat op Maher. Maher verlengt en daarna via wat hoofden. Als laatste het hoofd van Biglia. Heeft AZ wat meters ruimte gepakt. En mag de ploeg dus iets verderop opnieuw gaan gooien. Ook het gezicht van ongeloof. Eigenlijk meer het gezicht van ontevredenheid. Bij Ariel Jacobs, de trainer van Anderlecht. Die zijn ploeg vooral kan kwalijk nemen. Zoals gezegd in de eerste helft. Dat het de doelpunten er niet in heeft geschoten. Want dat, heeft Anderlecht, dat gaat Anderlecht de kop kosten. Paalse zit ertussen. Voordat de de invaller aan die kant, Kabangu er uh, vandoor kan gaan. Pausen. Uh, zorgt dat de bal ver en diep op de helft van Anderlecht over de zijlijn is gegaan. En Anderlecht heeft inmiddels gegooid via Wazilewski. Kabangu heeft hem teruggepaast op de rechtsbek van... Uh... Anderlecht en zo wordt het spel verplaatst naar de linkerkant. Waar Johars nu moet oplopen. En Jovanovic aanspelt. Jovanovic is de bal komen halen. 10 meter over de middenlijn. Heeft Berens tegenover zich gekregen in die zone. En Jovanovic kiest voor een bal naar het midden. Naar Gillette. Gillette naar de rechterkant. Zo gaat de bal helemaal naar de andere kant toe. Naar Kabangu. Voorzet gemakkelijk weggehaald. Het is te doorzichtig. Wat Anderlecht daar wil met die voorzetten vanaf de zijkant. Komt de ploeger niet doorheen. Vooral omdat 4 gever daar voortdurend staat om de ballen weg te koppen. En eigenlijk is Anderlecht via die situaties vanaf de rechterkant maar één keer gevaarlijk geweest in de tweede helft. Dat was met die koppen van Jovanovic. Maar goed, aanhouder wint dus weer een voorzet van Kabangu. En weer het wegkoppen van viergever. Nou, hij krijgt opnieuw de bal. Kabangu. En dan komt die pausen tegen. Ja, het is bijna lachwekkend. Het is in ieder geval een aanhouder. Hij had in zijn hoofd een paar keer voorzetten. Nu is Anderlecht de bal kwijt. En kan naar z counter En moet het eigenlijk uitgespeeld worden met Eltador. Voor het doel is Berends. Eltador houdt in. Wacht op hulp. Waar komt die hulp? Bij Martens. Het staat er niet dat hij er nog een maakt. Martens. Hij probeert het. toch weer een punt. Oh, dat scheelt maar een meter. Maarten Martens een schot. Het verdekte schot gaat maar net naast. Goede counterkans, goede aanval van AZ. Martens bijna met zijn tweede. Maar bijna is ook in dit geval niet helemaal. En dus blijft het 1-0 voor AZ bij Anderlecht. Welbek richting de goal van Kenneth Vermeer namens Manchester United. De actiecombinatie zoekt hij rond de middenlijnen. Met die lange benen gaat de invaller richting de Ajax-goal. Uiteindelijk kan Vertongen de zaak allemaal onschadelijk maken door middel van een sliding... Korner moet hij wel weggeven. Corner is inmiddels genomen. Gepakt door Vermeer. En dan kan Ajax proberen eruit te komen. Ajax dat net ook al een bal op de lat te verwerken heeft gekregen. Na niet met een goede actie over Anita heen. Vervolgens met het linkerbeen vanaf rechts komend... schoot hij de bal buiten bereik van Vermeer op de lat. Zo gebeurt er dus ook het een en ander aan die kant. Terwijl Ayers wel heel veel balbezit heeft... maar de laatste minuten niet veel meer creëert. Nu probeert Soleimani Serrero weg te sturen. Maar altijd maar weer is er toch een verdediger van Manchester United... die de snode plannetjes van de Amsterdammers doorziet. Ayers Komt niet echt meer vooruit en ziet het ook niet meer zo goed. Want net bijvoorbeeld werd Klaas op de rand van het Strafsomgebied aangespeeld als... Uh... Klaas die bal aanneemt en wegdraait. Dan kan hij zo richting de Gea, maar dat durft hij dan niet aan. Speelt de bal onzorgvuldig terug. Ja, dan heb je een keer de bal in een kansrijke positie. En verspeel je het eigenlijk zo kinderlijk eenvoudig. Maar goed, dit Ajax, dat heeft de Boer ook gezegd, mag fouten maken. Serrero gaat doorzetten. Ja, doet hij goed bij Smalling. Bal aan de linkerkant bij Soleimani. Bal komt voor bij de penalty stip. Weggekopt door Evans, opgevangen door Anita. Anita brengt de bal terug richting het strafschopgebied, Wordt hij weggewerkt door Smalling. Vlak voor zijn eigen 16 meter. Maar getrapt naar de Ajax ...waar in dit geval zelfs Siem de Jong staat om die bal op te vangen. Frank de Boer meldt zich langs de zijlijn. Geeft nog maar eens aan dat het leuk zou zijn als er een goal gemaakt wordt. Als het leuk zou zijn als dit elftal zou winnen op Old Trafford. En waarom ook niet nog te spelen een minuutje of 13. En Ajax is met de enige regelmaat toch in deze wedstrijd in kansrijke positie geweest. Je zou kunnen zeggen in tegenstelling tot het eerste duel is deze wedstrijd in balans. En misschien slaat de wedstrijd wel door in het voordeel van de Amsterdammers. Vertongen nu Anita rond. De middellijn. Anita neemt de bal even aan. Kan vervolgens op de helft van United terechtkomen. Waar die Joesung Park de aanvoerder, gelegenheidsaanvoerder, tegenkomt. Nou ja, dan maar weer een stapje terug naar Alderwereld. Terwijl Deli blind zich klaarmaakt om zo nog in te vallen. Alderwereld met een steekbal. Bedoeld voor Klaassen. Weggekopt op de rand van het strafstopgebied door Evans. En opgevangen nu door Manchester United. Jones op het middenveld combineert met Nani. Jones wordt dan vastgehouden. Dat gebeurt drie, vier meter voor de middellijn. Nog op de helft dus van Manchester United. Van Rijn doet dat. Ja, is als de dood natuurlijk dat hij, nu die hem even uitgeschoven was... te maken krijgt met een man die in dat gapende gat achter hem duikt. Maakt een professionele overtreding. En de vrije trap is uh, inmiddels genomen. Gaat naar achteren, naar uh, Smalling. Vervolgens naar Rafael. Een van die twee Braziliaanse backs. Bal op het middenveld bij Hernandez-Kols. Ja, wat een fantastische aanname. Wat kan deze man op 37-jarige leeftijd toch nog fantastisch voetballen? Doet eigenlijk niks fout tot nu toe in het elftal van Manchester United. Evans rond de middenlijn. Naar Welbeck. Die invaller gaat vervolgens naar Fabio de linksachter op de middenlijn. Draait eventjes weg. Nani met Van Rijn in zijn rug. En Van Rijn maakt de overtreding op de Portugees. Die dus net op de lat schoot. Nu kijkt die Portugees nog even boos naar Van Rijn. Niet van onder de indruk raken. Ik bedoel, Nani is ook gewoon een voetballer. En als hij op van achter getrapt wordt, ja, dan zal hij dat wel verdiend hebben. Zo moet je een beetje kijken als Van Rijn. Gewoon lekker professioneel en volwassen. Manchester United neemt de vrije trap. Gaat achterin weer rondspelen. Nog te spelen op Old Trafford een minuutje of twaalf. Het is de 1-1 en over twee wedstrijden is het 3-1. Maar Ajax moet vooral kijken naar dit duel waarin het goed gepresteerd heeft. Schitterend moment gezien in uh, het Constant van de Stokstadion waar AZ met 1-0 leidt in de 78ste minuut en er een volgende gele kaart aankomt omdat er een volgende overtreding wordt gemaakt dit keer door uh, Wasilewski op Maher maar dat schitterende moment was de wissel zojuist voor Maarten Martens de wissel die nodig is of nodig was eigenlijk omdat Martens niet helemaal meer fris was licht geblesseerd denk ik en dan komt er een uh, ja, sfeer in dit stadion Waarvan je eerst ziet dat er een fluitsignaal komt van veel Belgische supporters. Maar daarna toch een respectvol applaus van vele Belgische supporters. Van vele Anderlecht supporters voor de voormalige Anderlecht speler. En uh, international, want dat is hier weer Maarten Martens. En Martens beantwoordde dat applaus met een tegenapplaus. Ja, dat is toch uh, mooi om te zien. Dat veel van de supporters van Anderlecht, ondanks het feit dat Martens de enige doelpuntemaker is. En Martens degene is die toch uh, Anderlecht over de knie legt vanavond. Daar applaus voor hebben. Laten we ervan zo kan het dus wat dat betreft ook nog en die supporters die aan het fluiten waren, die begonnen met fluiten, die werden er zelfs stil van. AZ heeft de bal aan de linkerkant van het veld met pauzen, Paulsen probeert er doorheen te komen, maar wordt afgestopt. Raakt in die situatie zelf als laatste de bal. En dus mag Suarez gaan gooien, mag Anderlecht gaan gooien. Suarez laat het aan Wazilewski. Zojuist een schil gekregen. Het is een bal naar voren waar Anderlecht weinig mee kan. Ja, het is eigenlijk toch gespeeld hier. En stiekem zit de tweede treffer van AZ er vanavond meer in. Omdat er zoveel ruimte ligt, bijvoorbeeld nu voor Berends... Berens doet hij het zelf of legt hij af? Dat uh, het laatste probeert hij, maar dat lukt niet. Berens die een aantal minuten geleden ook al een enorme kans had. Schoot zelf. Waar hij eigenlijk had moeten kiezen voor de weggelopen Holmen. Holmen die wegliep in de ruimte en daar helemaal vrij stond. Maar Berens ging voor eigen succes en schoot uiteindelijk een metertje naast. Nu is de bal in het bezit van Anderlecht. Wordt er een duw uitgedeeld door Zander op Balkanië. En wordt de vrije trap gegeven door de portugese arbiter aan Anderlecht. En daar heeft Balkanië nog wel het een en ander over te melden. Net als vele supporters van Anderlecht zoals gezegd. Ze zijn volstrekt ontevreden over de scheidsrechter vanavond. En dat is ook weer te horen nu aan uh, het gefluit. Overigens is dat gefluit meer richting de speaker bedoeld, Die gewoon keurig vertelt dat de sports van AZ nog eventjes een tijdje moeten blijven in het vak. Om uh, veilig straks naar huis te kunnen na afloop van de wedstrijd. Biglia trapt met Bocani die kopt. Maar ja, het is het verhaal van uh, Anderlecht. Want ook deze kopbal van Bocani gaat over het doel. Kansen zijn er genoeg geweest hoor, voor Anderlecht. Maar de bal gaat er gewoon niet in. En dat is nou net het belangrijkste van het spelletje. Ronald, hoe is het daar? Nog negen minuten op uh, Old Trafford bij een 1 uh, 1-1 stand. Laatste wissel bij Ajax doorgevoerd. Daar is Blind in de achterste linie terechtgekomen. Niet daar weer doorgeschoven naar het middenveld. Klaassen uh, speelt nu voorin samen met de Jong. En Lodiro is eruit. Het lijkt er toch op, als ik kijk naar Frank de Boer, die daar langs de kant staat, dat er gewoon gewonnen moet worden door Ajax in de wetenschap. Dat dat dan in elk geval wat Europese punten oplevert voor Nederland. En een schep vertrouwen in het Amsterdamse elftal richting de competitie. De Jong speelt wel naar Klaassen. Oeh, dat gaat maar net goed voor een mensen. Manchester United. Bijna was Ajax er door als die bal richting Klaassen had gekut. Maar wie anders dan Skos. Zat ertussen. Maar Ajax verovert weer met Bilic. Halverwege de helft van de Engelsen. speelt Anita aan in de as van het veld. Speelt naar Blind. Die staat nu aan de linkerkant. Neemt aan. Blind. Speelt hem dan weer terug naar Anita. Volop in beweging. Ajax. Al de wereld. Nu opgejaagd door Skolls. Skos kan alleen maar de bal toucheren. En via hem gaat hij dan naar Van Rijn. Achterste linie. Bereikt. Met vertongen. Dan komt Anita. De bal weer halen. Balletje aan de voet. Kijkt eens dus wat om zich heen. Speelt Serrero aan in de voeten. Die wordt achtervolgd door Rafael. De rechtsachterbal gaat via de Braziliaan over de zijlijn. En ja, als Ajax nog wil winnen. En als Ajax dus nog een doelpunt wil maken. Dan zal het toch een beetje moeten gaan opschieten. Deli Blind gaat ingooien rond de middellijn. Aan Ajax linkerkant. Wie oh wie heeft er nog de energie om in beweging te zijn. Het zal toch van de invallers moeten komen. Soulemani die niet zo'n dominante rol speelde vanavond. Kan de bal heel eventjes aannemen. Krijgt vervolgens een klein tikje van Rafael. En via de Braziliaan de bal weer over de zijlijn. Mag Blind weer ingooien. Is er in ook geval terreinwinst voor de Amsterdammers. Die nu wat onder druk worden gezet bij Deli Blind. Bal weer over de zijlijn. Nu mag Blind gaan ingooien weer rond de middenlijn, denk ik. Het zijn wel steeds de momenten dat Ajax mag ingooien. Maar heel veel schiet men er niet mee op. Frank de Boer staat met de handen in de zakken te kijken. Zal toch dik en dik tevreden zijn over het optreden van zijn ploeg. We komen hier niet om het mooie veld te bekijken. Om te genieten van de tribunes. Nee, we komen voetballen. Er worden jongens tegen mannen viel gisteren nog. Maar ja, als United ook wat jongens opstelt... krijg je een echte jongenswedstrijd... waarin beide ploegen misschien wel tot het uiterste gaan. United niet zo heel veel kon. En Ajax laat zien... Dat het in elk geval, als het wat ruimte krijgt, lekker kan voetballen. En dat is goed met het oog op de Nederlandse competitie. Want daar krijg je die ruimte eens te meer. Bal van uh, Ajax richting uh, de Jong. Krijgt een uh, klein tikje in de rug van Smolling. Niet gezien door uh, de scheidsrechter. Kan de uh, Manchester United overnemen via Rafael Welbeck. Jones en Nani. Nu weggestuurd aan de rechterkant. Hernandez achterlijn. Voorzet. Weggekopt uit het strafstopgebied. Door al de wereld. Voor de voeten van Park. Rechterpunt Strafsopgebied. Park wordt te lastig gevallen door Serrero. Zodanig zelfs dat... ...oh, een hakje van Park Wel mooi. In de voeten van Hernandez. Randstras op gebied well back Met die lange benen wil Park weer wegsturen aan de rechterkant. Dan probeert United dus inderdaad op hoog tempo te combineren. Maar zit uiteindelijk al de wereld ertussen. Ajax denkt dat kunnen wij ook op hoog tempo combineren. Soleimani en uh, de Jongen doen dat. Maar uiteindelijk zit er toch weer een uh, Engels been tussen. Maakt wel een overtreding op de Jong. Ajax mag de vrije trap nemen. Het einde nadert. Nog 6,5 minuten en de extra tijd. En het is nog altijd 1-1 op Old Trafford. Hier is het 1-0 voor AZ. Waar de frustraties nog altijd meer en meer toenemen bij de fans van Anderlecht. Die ook beseffen dat de uitschakeling daar is in een seizoen waar alles zo lekker mee zit. Want zoals gezegd, Amellecht heeft lang niet meer verloren thuis voor het laatst in de play-offs. Vorig seizoen in mei in Europees was Ajax als laatste de ploeg die hier wist te winnen. Alle groepswedstrijden gewonnen, dat deed Anderlecht schitterend natuurlijk. Want zoveel ploegen hebben dat in het verleden niet gedaan in de Europa. Schijnlijk streep UEFA League sinds het poolsysteem bestaat. Maar wat heb je eraan als je daarna in de eerste knock-out fase wordt uitgeschakeld door de medekoploper zeg maar, van Ajax. De visie AZ staat tweede op doelsaldo. Moet het alleen PSV laten voorgaan. Anderlecht staat eerste in uh, België. Maar daar hoef je niets aan te hebben. Want daar moet gewoon aan het einde gespeeld worden. Op de play-off via de titel. Voor de titel moet ik eigenlijk zeggen. Vrij trap voor uh, Anderlecht komt er nog. Waar Zander uh, een overtreding maakt. En Zander krijgt daarvoor geel. Dat is zonde in deze fase van de wedstrijd. Hoef je niet meer gezien de stand tegen een gele kaart op te lopen. De gele kaart maakt niets uit voor... Uh, het meedoen in de volgende ronde. Want hij stond niet op scherp. Mooi zander. Maar kan later in het toernooi natuurlijk wel gaan tellen. Als Anderlecht nog een vrije trap krijgt. Dus kijk hoe groot de afstand is. De afstand is 33, 34 meter. In de 85ste minuut. Als Bieglia achter de bal staat. Zou het Anderlecht dan nog lukken om een doelpunt te maken? Ja, de ploeg heeft er eigenlijk wel recht op. Ondanks het feit dat het er niets meer aan heeft. Anderlecht moet er drie maken. Drie in een minuut of zeven. Dat lijkt me onmogelijk. Laten we het voor de zekerheid even afkloppen. Biglia trapt de aanvoerder. Bij de tweede paal is door mee terug om te verdedigen. Is het een overtreding die wordt gemaakt? Jazeker, dat heeft de scheidsrechter goed gezien. Vertreding op Reine, de invaller, door Juhas. En zo komt er een vrij trap aan voor AZ. Dat straks echt een feestje gaat bouwen. Want het was in de eerste helft zeker niet goed. In de tweede helft al een stukje beter. Maar het is natuurlijk, als het straks doorgaat, wel een razend knappe prestatie van de ploeg van Gert-Jan van Beek. 4,5 minuut op Old Trafford nog op de klok. En Urs staat achter een uh, vrije trap. Die ligt halverwege de helft van Manchester United heel recht voor de goal van De Gea. Kijken wat de doepen te maken van Ajax ermee gaat doen. Steekt hem richting. Ja, de goal. De goal van Ajax is er. En de maker is Toby Alderwereld. Hij steekt hem dus inderdaad richting het strafste van Manchester United. En er lopen een aantal spelers van Ajax. Die loopt in. En dan is Alderwereld, naar mijn idee, degene die de bal als laatste raakt. Net voordat Daley Blind hem kan gaan raken. Want die was ook mee doorgestoken. Toby Alderwereld. Als er Europese wedstrijden zijn en er moeten belangrijke goals worden gemaakt. Dan geeft hij altijd thuis. En nu komt hij de bal achter de Gea. Natuurlijk kun je alles in perspectief zien. Natuurlijk kun je alles in, in, in het juiste perspectief zien. Spelen tegen Manchester United. Maar twee keer scoorden. Ja, het gebeurt toch maar. Ajax doet het toch maar. En als Ajax nu nog één keer scoort. Dan uh, is de stand uh, gelijk getrokken. En heeft Ajax meer goals uitgemaakt dan Manchester United. En zou het gewoon door zijn. Daarvoor heeft het nog 3,5 minuut. En Manchester United plooit terug rond de eigen 16. Wat gaat er? nog gebeuren op Old Trafford. Toby wereld Als een duffeltje uit een doosje duikt hij daarop voor de Gea. En wat gaat Ajax nu doen? Eén goal maken en het is gebeurd. Maar ja, krijgt men van Manchester United nog de kans? Kan Ajax het nog? Want de energie lijkt toch wel een beetje op. Het heeft allemaal heel veel energie gekost. Frank de Boer staat te wijzen. Het kan naar Anita Alderwereld Het kan ook naar Vertongen in de as van het veld. Die speelt naar Heus -Bilic. Bilic. richting het schafschopgebied. Uitgestoken been is daar van Fabio en dan maakt Jong de overtreding. Dan is even rustig voor Manchester United. Ajax leeft dus weer een beetje. Ajax hoeft nu nog maar één keer te scoorden. Een slippertje in de defensie van Manchester United zorgt ervoor dat deze hele avond op zijn kop gaat. Zover is het nog niet, want ik denk dat United het rustig zal willen uitspelen. Maar voorlopig doet Ajax het wel. Het maakt een doelpunt via Toby Alderwereld. Hier is de spanning dus terug. Even bij Jeroen kijken. 88e minuut hier is het niet echt spannend. Omdat Esteban de volgende uh, bal uit zijn doel ranselt. En dat uh, betekent dat AZ hier nog altijd de nul houdt. Het is Jovanovic die uh, voor de zoveelste keer probeert te scoren voor Anderlecht. Toch wel een uh, kans of 8, 9 denk ik heeft die ploeg al met al gehad. Maar de enige treffer die er tot nu toe in ging. Dat was de treffer van Maarten Martens. Nog 2,5 minuten hier in Brussel. Maar bij jou Ronald is het gewoon echt spannend. Dus snel terug denk ik. Dat had ik nooit verwacht dat het nog spannend zou worden. Nog 2 minuten en de extra tijd. Ajax op een 2-1 voorsprong op Old Trafford. De eerste wedstrijd eindigde in 2-0 voor Manchester United. De Engelsen staan met 3-2 voor. Maar maakt Ajax nu een goal, dan is de stand over twee wedstrijden 3-3. Maar wel in de wetenschap dat Ajax drie keer buitenshuis gescoord heeft en Manchester United 2. En dan ben je als Amsterdammer zijnde gewoon door naar de volgende ronde. Ja, noem het maar gewoon. Maar dit had United toch niet verwacht. Frank de Boer staat nog altijd de coach langs de lijn. Ja, het is één slippertje achterin of één goed opgezette aanval. En dan zou je in de buurt van de Gea kunnen komen. Staat United dat nog toe? Anita rond de middenlijn. Draait even om zijn as. Heel United nu terug. Rond het eigen strafschopgebied. Dan ben je toch extra kwetsbaar zou je zeggen. Eusbilic. Halfwege de helft van de Engelsen. Voorzet vanaf de rechterkant. Die zeilt over alles en iedereen heen. Maar uiteindelijk ook over de achterlijn. En dan zie je de jongen een beetje verwijtend kijken van joh, heb je nou echt niet meer in huis? Nee zegt Eusbilic. Ik ben ook een beetje moe. Ik eh, trek het ook allemaal niet meer. Ja de jong wijst nog eens een keertje naar Eusbilic. Nou ja goed. Eh, Vergeet en vergeven. Maar zet nu die Evans maar even vast. Jongens laten we in positie blijven. Want de Gea moet een doeltrap gaan nemen. En als hij die bal niet kwijt kan, dan levert hij hem gewoon in bij ons. De Spaanse keeper in het groene shirt. Twee keer geklopt dus in deze wedstrijd. Kijkt, wijst en roept ook. Gaat de bal in elk geval ver spelen. Richting de rechterkant. Dan moet Sulemani de lucht in. Verliest het duel van Rafael. Bayern Munich Bayern, wil ik zeggen. Manchester United neemt het over. Via Park op de helft van Ajax. Bal terug naar Rafael. Naar Skulls. Skol, Skol opgejaagd. Moet dan heel gehaast spelen. En speelt de bal richting Park aan de rechterkant. Maar zodanig ongelukkig dat hij over de de zijlijn gaat. En gelukkig voor Ajax kan het dan gegooid worden. Deli Blind terug naar Kenneth Vermeer. Slechts twee minuten extra speeltijd. Daar waar Ajax er ongetwijfeld op drie had gerekend. De laatste twee minuten gaan nu in. Geef gas Ajax. Doe het nog één keer. En zorg ervoor dat je morgen in heel Europa over de tong gaat. Zorg ervoor dat je de hele wereld eigenlijk verrast laat staan. Versteld laat staan. Nou, Ajax komt met de vertongen. Met Anita op de helft van Manchester United. Tien meter over de middenlijn. Anita kijkt wie komt eruit zakken. Eusbilic. Dan gaat de bal naar wereld Aan de rechterkant. wereld gaat hem erin pompen. Ja, gaat hij doen. Maar doet dat goed. Ja, goed. Bij de tweede paal staan er twee. Vertongen en Blind. Die raken de bal wel. Klemmen nu een corner. Dat zegt Vertongen ook tegen de scheidsrechter. Er is nog een speler van de tegenstander die de bal heeft geraakt. Maar Scomina zegt... Nee hoor, De Gea, pak jij die bal maar op en ga maar een doeltrap nemen. En zo verstrijkt er dus tijd voor Ajax. In het nadeel toch van de Amsterdammers. Maar ja, wie had er... Rekening gehouden met dit scenario. Wie had er nou gedacht dat we nog wat stemverheffing zouden praten in de laatste minuten van Manchester United-Ajax. Ajax gaat er nog wel, wel punten binnenhalen. Onverwachte punten voor de Europese ranglijst voor de Nederlandse ploegen. Maar kan het nog een goal maken? Nu niet, want Manchester United heeft via Welbeck de bal. Maar die verliest hem aan Serrero. Serrero ziet vervolgens dat rond de middellijn de bal naar voren wordt gespeeld door Rafael richting park Blind trapt de bal over de zijlijn. Ingooi Manchester United ter hoogte van het Zassumgebied van Ajax. Ajax. Dat doet hij aan de rechterkant. Maar die van United hebben niet zoveel haast meer. Daar gaat de Rafael op zijn sukkeldraffie. Richting de bal. De jongen pakt de bal vervolgens op. Gooit hem naar Hernandez. In de buurt van de cornervlag. Goeie ingreep van de Daly Blind. Want die pakt die bal over. Nou, nog één actie van Ajax dan. Serrero Blind. Maar die combinatie is onzorgvuldig. Via de Zuid-Afrikaan gaat hij over de zijlijn. Kijk het naar de klok. Nog 20 seconden. Mensen om me heen staan al op. De supporters van Manchester United geloven het wel. Die zijn in de wetenschap van, nou ja, we gaan lekker naar de volgende ronde. Daarin is de tegenstander Lokomotief Moskou of Atletiek de Bilbao. U hoort zo ongetwijfeld wel wie de tegenstander wordt van Manchester United. Voor ons is dat alleen interessant als Ajax nog één keer kan aanvallen. Als Ajax nog één keer kan scoren. Maar dat kan het niet, want hier is het eindsignaal van Skomina. Het bleef langspannend. Een schouderklopje, nee, heel veel schouderklopjes voor Ajax. Echte mannen vanavond geweest in een echte mannenstadion, maar het is niet genoeg. Het wint wel met 2-0 of 2-1 het elftal van Frank de Boer, maar moet Leidzaam toezien dat Manchester United doorgaat in Europa. Schouderklopjes zijn er ook genoeg voor AZ, dat uh, met een 1-0 voorsprong richting de laatste seconde van deze wedstrijd gaat. AZ weet al geruime tijd dat het de volgende ronde gaat bereiken. En wat ook uh, belangrijk is voor AZ is dat het gaat afrekenen met dat uitwedstrijden trauma. Tenzij het uh, tegen een doelpunt gaat aanlopen in de laatste 10 seconden van deze wedstrijd. Want Anderlecht krijgt nog een hoekschop die genomen gaat worden door Biglia. AZ sinds 2007 geen uitwedstrijd in Europa meer gewonnen. Blijft dat zo of gaat Anderlecht... Uh, uh, ervoor zorgen dat er een doelpunt gaat vallen in uh, de laatste avond van de wedstrijd Bokani, Bokani ook uh, niet en dan moet de scheidsrechter toch gaan affluiten van die twee minuten extra tijd die zijn gegeven die zitten erop, Bokani komt nog en komt tegen de lat, oh, het is toch ongelooflijk als Anderlecht want hier is het had blijven doorvoetballen tot 2058 dan had het nog geen treffer weten te maken, kans na kans heeft Anderlecht gemist en omdat de scheidsrechter nu affluit, weet AZ dat het voor het eerst sinds 20 september 2007. Een uitwedstrijd in Europa wint. En weet AZ dat het doorgaat naar de volgende ronde in de Europa League. Het heeft heel veel geluk gehad in de eerste 10 minuten van de wedstrijd. Het heeft het veel beter gedaan in de tweede helft. En Maarten Martens zorgde voor de enige treffer in de 54ste minuut. De spelers van Anderlecht liggen verslagen, verspreid over het veld. Verbeek juicht, juicht en juicht. knuffelt Piet Keur aan de zijkant. En de spelers van AZ zijn uitermate blij. Het is het is een zeer knappe prestatie. Want Anderlecht steekt er in België met kop en schouders bovenuit. Maar verliest wel van AZ in Europa. Chapeau voor AZ Alkmaar. Niet alleen chapeau voor AZ Alkmaar. Maar ook voor Twente, Enschede, PSV, Eindhoven. En voor Ajax Amsterdam. Want alle ploegen wonnen vanavond. Unieke avond voor het Nederlandse voetbal. En twaalf uh, punten bijgeschreven. Drie, uh, of vier overwinningen, drie ploegen. Die uiteindelijk doorgaan in de Europa League. Ajax dus uitgeschakeld. Uh, door die uh, 2-0 nederlaag thuis, 2-1, daar op Old Trafford was net niet genoeg. En ja, dan weten we inmiddels dat Valencia en PSV met elkaar de degens gaan kruisen. Dat Manchester United tegen Atletico Bilbao gaat spelen. Dat uh, Twente gaat spelen tegen of Schalke of Victoria Pielsen. Want nadat het 1-1 in de eerste wedstrijd is, is het nu ook 1-1 in de tweede wedstrijd. En dus gaat men verlengen. En AZ gaat het opnemen tegen Oudinese. Een boeiende avond voetbal vanavond. Vanaf zeven uur mochten wij u meenemen op uh, vier internationale velden. En nogmaals gezegd, het gaat uitstekend met het Nederlands voetbal op dit niveau. En wellicht dat we in de toekomst stapjes kunnen maken en wel kunnen staan met die mooie hymne, met die grote, dat enorme grote ding binnenin... en dat er aan gewapperd wordt en dat we zeggen Champions League. Daar gaan we ook in overwinteren. Dat zijn uh, toekomstperspectieven die uh, in ieder geval... In, ja, weer wat meer optimisme hebben gekregen... na datgene wat er vanavond is gebeurd. Kortom, het Nederlands voetbal leeft. en We praten over een Mickey Mouse-competitie, maar ik geniet ervan. En ik hoop u straks ook van het oog op morgen. Want als Chris Keijne achter de microfoon zit, dan is het genieten geblazen. Tot volgende week donderdag. Dit was Langs de Lijn. Dag. Top Radio 1, zaterdagavond om 7 uur de Eredivisie. Divisie, NAC ADO. Ziet er bij daarheen op? Nee, dan wordt hij van de lijn gehaald. Roda, de graafschap, dan is hij schiet op de paal en dan in de ribband. TSV Heraclès. Dus de eerste mogelijkheid, oh, op de paal zeg. En NEC Groningen. Die zit er gewoon hier, met zijn ADO Nederland naar te kijken en maar te luisteren. En ook om kwart voor 9, Juventus AC Milan. NOS langs de lijn, zaterdag van 7 tot 11. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Aanstaande zondag om half drie op Eredivisie Live, topvoetbal in je huiskamer. PSV Feyenoord. Bestel dit topduel en kijk hem live op je TV of PC. Al vanaf 595. Ga naar Eredivisie en je hebt het. Zin in vakantie? Laat u inspireren door de reisboeken van de Slechte. Meer dan driehonderd reisgidsen al vanaf 3.99. Nu 10% korting op alle Lonely Planets. Ook op de Slechte.com.